uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. Leden FNV-bondgenoten zeggen nee tegen pensioenakkoord. Tientallen doden bij aanslagen in Irak. En nieuwe keeper voor PSV. Vandaag veel zon, maar in het oosten kan ook een bij ontstaan. Zo'n 20 graden is het. Morgen eerst bewolkt en in het noordwesten wat regen. Maar smiddags ook weer zon. Het wordt de komende dagen steeds wat warmer. Donderdag misschien wel 25 graden. Maar die dag eindigt met regen en onweer.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 Onderwijsminister van Bijsterveld staat niet afwijzend tegenover gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Wel wil ze er eerst grondig onderzoek naar laten doen. Zo zijn er al scholen waar wordt gewerkt met een soort jongensachtige didactiek. De minister wil weten welke effecten dat heeft. Voorzitter Kuiper van de besturenraad van christelijke scholen heeft voorgesteld om te experimenteren met aparte jongens- en meisjesklassen voor bepaalde vakken. De gedachte daarachter is dat de hersenen van jongens en meisjes zich verschillend ontwikkelen en dat meisjes daarbij twee jaar voorlopen. Meisjes zijn vaak beter in taal en jongens zijn beter in wiskunde en ruimtelijk inzicht. En daarop zou het onderwijs beter moeten worden afgestemd. Kuiper en minister van Bijsterveld zijn overigens tegen het helemaal uit elkaar halen van jongens en meisjes op school. Bij een serie bomaanslagen in verschillende steden in Irak zijn vanochtend tientallen doden en gewonden gevallen. De meeste doden vielen in de stad Al Kut. Daar kwamen bij een dubbele bomaanslag zeker 35 mensen om het leven. Er raakten meer dan 60 mensen gewond. De eerste bom ontplofte op een plein in het centrum van de stad. Toen de politie kwam kijken ontplofte er nog een bom. Die zat in een auto verstopt. In de provincie Diyala vielen acht doden en veertien gewonden... toen een zelfmoordterrorist zich oplies, ook in een auto. En in Karbala kwamen bij een aanslag drie agenten om het leven. Bij een aanslag in de Iraakse hoofdstad, Bagdad daar vielen acht gewonden. Dit is het NOS-journaal, het doorald Altmegens.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 Ik heb heel veel meegemaakt. Een schoonzusje vlak voor mij doodgeschoten. En ja, als meisje van 12, 13 is dat wel heel heftig. Dan heb je wel de weer van. Maar goed, we zijn er nog. Er zijn heel wat van mijn moeders kant bij de Jap omgekomen. Hè? Voor, laat zeggen, bij de Kempitaar. Dus dan denk je toch even aan hun die hier niet bij kunnen zijn. Na al die jaren...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 Net als zo'n 140.000 andere Nederlanders. Zo'n 25.000 van hen overleefden dat niet. De eerste krans is gelegd door premier Rutte... en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Moreel verval moet worden aangepakt... en daar is de hele Britse samenleving verantwoordelijk voor. Dat was in een notendop de boodschap van David Cameron... vanochtend bij een speech in zijn kiesdistrict in Londen. De Britse premier wijdt de onlusten van afgelopen week... aan gebrek aan verantwoordelijkheid, egoïsme... Kinderen zonder vaders en scholen zonder discipline. Correspondent Hieke Jippes zegt dat Cameron vooral een les moraal gaf. Dat uh, was het in feite wel, en hij begeeft zich daarmee natuurlijk op uh, griezelig terrein, want hij zal het voorbeeld van zijn voorganger John Major voor ogen hebben die hem aan het begin van de jaren negentig opriep tot back to basics, terug naar het normale uh, fatsoen van welleren, en vervolgens getroffen werd door de ene minister na de andere die zich onfatsoenlijk gedrag uh, vertoonde, of, of, of privé of wel uh, zakelijk. Hij dekt zich nu ook al in door te zeggen: natuurlijk zijn we niet perfect, Maar als overheid hebben we wel zeker een rol. Namelijk daar waar we signalen kunnen geven. En hoe doen we dat? Door zowel crimineel als sociaal het heft in handen te nemen... en uh, keihard terug te slaan tegen een periode van wat hij noemde uh, morele neutraliteit. Ja. ja, hij moet bijvoorbeeld geen mensen in dienst nemen... die uh, bij News of the World in de fout zijn gegaan, hè? Uh, nou, hij noemde dat als mensen op hoge plaatsen die ook in de fout zijn gegaan. Want een van de analyses die vo uh, vo uh, vooral van links komt in uh, dit geheel... waar kwam dit allemaal vandaan? Die roepen kijk eens naar de bankiers en kijk eens naar de parlementariërs... die onkostenbonnetjes ten onrechte invulden. Waarom moet je altijd de arme onderklassen hebben als je gaat straffen? Die hebben het ook fout gedaan. Hm. Dat ontkende Cameron helemaal niet. Hij zei, maar we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Niet te min, uh, wat betreft die, die arme onderklasse. Hij zei dat er een, een zorgelijke trend was naar gangcultuur. En het wordt een nationale prioriteit om die gangcultuur te bestrijden. En wat denk je? Gaat het aanslaan? Ik denk dat hij zeker zei wat een heleboel mensen uh, graag wilden horen. Maar hij zal afgerekend worden op resultaten. Ja, ja. hoe meet je dat? Um, bijvoorbeeld als hij aankondigt dat hij uh, 16 elke 16 zestienjarige van de straat wil halen... door hem de kans te geven een soort sociale nationale dienstplicht uh, de, te vervullen. Als er een heleboel enthousiaste 16-jarigen zijn die daardoor van een gang wegblijven... maar graag in een bejaardenhuis gaan werken... of uh, uh, samen uh, voetballen met andere uh, kinderen in teamverband dan uh, zal dat als een goed uh, initiatief uh, gezien worden. Hieke Jippes over de toespraak van premier Cameron. Oppositieleider Ed Miliband van Labour hield vanochtend ook een toespraak. Hij zegt dat voorspelbare trucjes die worden bedacht zonder er goed over na te denken... het probleem waarschijnlijk niet oplossen. Politie in Leeuwarden heeft gisteren in een woning het lichaam van een dode man gevonden. Een buurman alarmeerde de politie toen hij merkte dat er veel vliegen... uit de woning van de 56-jarige man kwamen. Man is waarschijnlijk ruim een maand geleden overleden. Het lichaam is overgebracht naar het mortuarium en zijn familie is op de hoogte gebracht. In de Egyptische hoofdstad Cairo is het proces tegen oud-president Mubarak geschorst. De rechter heeft besloten de televisie uit de rechtszaal te weren tot aan de uitspraak. Dat is allemaal zojuist bekendgemaakt. Ook vandaag lag Mubarak opnieuw op een bed in een kooi in de rechtszaal. En de andere aangeklaagde, onder wie twee zoons van Mubarak, zaten ook in die kooi. De rechter heeft bepaald dat er op 5 september opnieuw getuigen worden gehoord. En een kleine kangroo die uit een wei in Maarsbergen was ontsnapt, is gepakt. De Wallaby was vanochtend over een hek gesprongen... nadat het volgens de politie dier had gevochten met een aantal lama's... die ook in die wei liepen. Buren zagen de kangroo lopen en hebben de politie gewaarschuwd. Dat was een buurvrouw. Is het dier al vaker ontsnapt, was het, het gedrag van de Lama's Spursad. Wallaby is gevangen met behulp van een verdovingsgeweer van een dierenarts. Eigenaar van de Wallaby is op vakantie. Sport. PSV heeft keeper uh, Prezemislav Titon overgenomen van Roda JC. Vanmiddag wordt de goalie gekeurd. Titon is de vierde keeper in Eindhovense dienst. Zal de strijd moeten aangaan met Isaacson, Cassio Ramos en Sinou. Een van Vakantsvoelij DCM begint zaterdag in Benidorm... met drie Nederlanders aan de ronde van Spanje. Het zijn Martijn Keizer, Pim Lichthart en Wout Poels. Keizer en Lichthart maken hun debuut in een grote wielerronde. En de Rabobank verschijnt aan de start met drie Nederlanders... Steven Kruiswijk, Bouke Moldema en Tom Jelte Slachter. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. De leden van de vakbond FNV-bondgenoten... hebben het pensioenakkoord tussen het kabinet... de werkgevers en vakcentrales verworpen. Bij een reeks bomaanslagen in verschillende steden in Irak zijn vanochtend tientallen doden gevallen. En bij het Indisch monument in Den Haag wordt de capitulatie van Japan herdacht. 11 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op Radio 1 hier het vervolg van lunch. Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland. vol tips over geld en recht.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Azerbeidzjan zijn ze al vier keer gewisseld van alfabet. Waarom is dat eigenlijk? Deze week volgen we in het radiodagboek Peter Blok, de acteur. Omdat hij de laatste tijd een enorm druk schema heeft... met opname van In Therapie. En ook zijn rol in het theater wilde hij weer helemaal fit zijn. Dus toen dacht ik, ja, als ik overdag aan het draaien ben... dan door moet aan naar de Schouwburg. S'nachts nachts laat laat naar bed de volgende dag weer draaien dan moet ik wel een beetje in goede conditie zijn. Dus laat ik beginnen met stoppen met drinken. En na half twee is er standpunt En daarin is de stelling vandaag... het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. Je hoorde net in het nieuws ook al iets over jongens en meisjes zijn verschillend. Dat is niks nieuws. Maar uh, moeten we die verschillen ook in het onderwijs laten doorklinken? De besturenraad dat is de club die de belangen behartigt... van 2200 christelijke scholen, vindt van wel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er duidelijke verschillen zijn... in de ontwikkeling van de hersenen van jongens en van meisjes... Jongens lopen in de ontwikkeling twee jaar achter op meisjes. De verschillen zijn het grootst in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, de middelbare schoolleeftijd dus is het idee van deze besturenraad om uh, bijvoorbeeld de meisjes apart taalles te geven... en de jongens apart, en dan zit je ongeveer op hetzelfde niveau allemaal. Nou, daar komt het eigenlijk in het kort op neer. Uh, we gaan dat straks uitgebreid laten uitleggen door de voorzitter van de besturenraad. Maar de stelling is dus, het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het weten, dat kan door de sms'en naar 7070, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. In Azerbeidzjan is het dit jaar precies tien jaar geleden... dat ze daar overschakeld op een ander alfabet. En dat is niet voor het eerst. Azerbeidzjan is al vier keer eerder gewisseld van alfabet. Waarom gebeurt het daar zo vaak en wat zegt het eigenlijk over de Azeris? Lunch vraagt zich af, wat zegt het over een land als je zo vaak van alfabet wisselt? Nou, we vragen het aan Sarah Krombreg. Bach, goedemiddag. Uh, Azerbeidjaan-deskundige, nou, zeg het maar. Dag, goedemiddag. Azerbeidjaan en alfabetten, blijkt een verhaal apart. Ze hebben uh, nu precies tien jaar het Latijnse alfabet. Waarom zijn ze toen gewisseld? Toen Azerbeidjaan onafhankelijk werd in 1991... dat wil zeggen dus onafhankelijk van de Sovjet-Unie... toen viel de Sovjet-Unie uit elkaar toen uh, werd het natuurlijk heel belangrijk om een nieuwe identiteit te gaan formuleren. En dat zou een identiteit zijn die uh, zich volledig loskoppelde van de Sovjet-Unie, dus van het communisme, maar ook van de uh, russificatie die, die ja, tientallen jaren gebeurd was in die Sovjet-Unie. En een van de belangrijkste elementen was een, een nieuw uh, te formuleren nationalisme en ook een, een rol voor de islam. Binnen dat kader van het nationalisme was het herleven van het Azeri als eerste taal voor het land enorm belangrijk. En uh, in dat licht vond men het ook heel belangrijk om weer opnieuw uh, te kiezen voor het alfabet. dat ooit bestaan had in de prille begintijd van de 20e eeuw in de jaren 20. Dat was een variant op het Latijnse alfabet. Ja. In 1991 hebben ze dus geprobeerd om dat in te voeren... maar het gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dus tien jaar lang was er een soort overgangsperiode. En de president van tien jaar geleden... de vader van de huidige president, Gedar Aliyev... Die heeft op uh, zeker moment uh, besloten in de zomer van 2001... Van nu is het afgelopen met dit halfslachtige gedoe. Nu gaan we echt kiezen voor één nieuw alfabet. En dat werd dus het nieuwe Latijns-Azerbaidjaans ja. alfabet. Maar belangrijk daarin dus was om toch duidelijk een onderscheid te maken met het verleden. Uh, de koppeling, zeg maar, met de Sovjet-Unie. Ja, dat was een heel cruciaal element. Uh, afrekenen uh, of nou ja, afstand doen van dat verleden. En uh, bovendien, ja, het, het, het zegt ook iets over een soort broos pogingen om een eigen identiteit uh, te creëren. Ja. En, en, en, en je open te stellen denk ik ook dan naar de andere kant? Uh, in dit geval naar het westen, naar Amerika misschien? Ja, zeker. Dat speelt een, een hele grote rol. Bij in die, die nieuwe Azerbaidjaanse identiteit, daar zijn uh, je zou kunnen zeggen, drie elementen heel belangrijk. De ene is de blik op Turkije. Het pan-Turkisme is, is heel inspirerend voor veel mensen. Uh, en, en het Azeri is overigens een taal die heel sterk op het Turks lijkt. Je zou kunnen zeggen zoals het Zuid-Afrikaans bijvoorbeeld op het Nederlands lijkt. Mm -hmm. Dat is één element. Het tweede is inderdaad de blik op Europa... En uh, Azerbeidzjan wil zich heel graag profileren als een moderne Europese democratie. Hoe wonderlijk dat ook klinkt. En het derde element is de islam. Een, een typische, ja, je zou kunnen zeggen light versie van de islam. Ja. Uh, als ja. onderdeel van de cultuur. Dat Latijnse alfabet hebben ze nu een tijdje. Maar in honderd jaar tijd is er al vier keer een wissel gemaakt. Ja. Waarom? Nou, kijk, waarom uh, Azerbeidzjan was vele, vele honderden jaren een kolonie... van uh, bijvoorbeeld Arabieren, Turken, Perzen en Russen. En in die tijd was het Azerbaidjaans uh, geen cultuurtaal, geen geschreven taal. Het was de taal van het volk. De cultuurtaal was ofwel Persisch als het ging over literatuur... ofwel uh, het Arabisch als het ging over de islam. Want dat was natuurlijk de taal van de Koran. Beide talen werden geschreven in, de, in het Arabische schrift... Uh, dat lag eigenlijk voor de hand. En pas vanaf de 19e eeuw kwam er een behoefte om het Azerbeidzjaans te verheffen tot geschreven taal, tot een culturele taal. En samen met die behoefte kwam ook uh, ja, de wens om dat Arabische alfabet aan te passen aan de ja, fonologische uh, behoeftes mm. van het Azerbeidzjaans. Ja. Uh, dus ze hebben aanvankelijk geprobeerd om het Arabische alfabet een beetje aan te passen. Vervolgens uh, in 19. 23, toen Azerbaijan net bij de Sovjet-Unie was... is er een Latijns alfabet ingevoerd dat, uh, met wat aanpassingen voor het Azeri. Dit was overigens een grote inspiratiebron voor Atatürk. Die heeft vervolgens dit, uh, een dergelijk alfabet ook ingevoerd in Turkije in 1928. En vervolgens kwam onder invloed van de uh, Stalin-repressie... het Cyrillische alfabet, dus het Russische alfabet, vanaf 1939. Dat is van bovenaf opgelegd. Dat was geen, uh, niet zozeer een wens van de bevolking. En in 1991 hebben ze besloten om weer terug te keren... naar de situatie van de jaren 20... En weer het Latijnse alfabet aan te nemen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als er een machthebber is daar. Die, die gaat gewoon bepalen wat er gebeurt. Ja, je kunt heel goed zien aan deze voortdurende wisselingen. dat het. Uh, ja, dat is enerzijds het resultaat van inderdaad. Uh, machthebbers, deels dus niet-Azerbaidjaanse machthebbers. Uh, en met uh, deels is het natuurlijk ook... Dit, deze laatste invoering is op zich wel door de overheid... Uh, uh, is, dat is door de overheid bepaald dat dat op een gegeven moment moest gebeuren tien jaar geleden. Maar het weerspiegelt ook wel de wens van de bevolking. Deze keuze wordt hm. heel breed gedragen. Want, wat, wat, hoe is dat dan, die volksaard, de, de mentaliteit ook van de Azeri? Uh, nou ja, die mentaliteit is door heel veel factoren beïnvloed. Uh, ten eerste natuurlijk door de erfenis van de Sovjet-Unie... Maar, de, maar ook de eeuw, eeuwige strijd met de Armeniërs? Uh, die, die, die strijd met die Armeniërs, ja, je kunt zeggen dat is een eeuwenoud conflict. Maar het heeft ook heel erg veel te maken met het koloniale verleden. Die bevolkingsgroepen zijn heel vaak tegen elkaar uitgespeeld. En de Sovjet-Unie had een heel strikt en wonderbaarlijk nationaliteitenbeleid. Ik bedoel met wonderbaarlijk dat het haak stond eigenlijk op de eigen principes van, van internationalisme. En uh, daarin uh, ja, is er een, een hele sterke natievorming ook geweest in die Sovjet-Unie... waarbij de, de verschillende niet-Russische volkeren... Uh, in zekere zin ook tegen elkaar werden opgezet... of tot een soort rivaliteit werden gedwongen. En uh, dus het, het had bijvoorbeeld heel veel consequenties... wanneer je kon bewijzen dat je een millennium-oud volk was... wat hele oude wortels had in, in bepaalde regio's. Ja, ja. Het is dus, dus heel erg ook door de historie ingegeven. Ja. Uh, hebben die die gewone Azeris, dus de gewone man daar op straat... hebben die daar veel last van, van zo'n alfabetwissel? Ja, nou ja, uh, ja, in zekere zin kun je je natuurlijk voorstellen... dat dat uh, de zaken niet uh, makkelijker maakt. Ik, bijvoorbeeld, er zijn wel oudere mensen die opgegroeid zijn in de Sovjet-tijd... die nog steeds niet met zekerheid weten hoe ze hun eigen naam moeten spellen. Ja. Dat komt wel voor mij in principe. Je hebt natuurlijk nu... Uh, er is al twintig jaar is dit proces gaande, dus er is nu een jong generatie van twintigers, dertigers... die hier verder geen probleem mee heeft. Nee, en dat wordt ook wel breed gedragen, die, ook die laatste oh ja. wissel wel. Heb, oh ja, ja. Hebben ze daar nou ook economisch voordeel van gehad? Nou ja, kijk, het is natuurlijk in deze tijd... waarin internet en computers steeds belangrijker worden... wel heel handig wanneer je een alfabet hebt, wat uh, ja, een westerse alfabet... Opmerkelijk daarbij is dat ze toch gekozen hebben voor een aantal tekens... die, die aanvankelijk op geen enkele computer te vinden waren... Om, om zich toch te onderscheiden bijvoorbeeld van het Turkse alfabet. Um, maar ik denk wel dat het een voordeel brengt om... Uh, ja, ze hebben zeker voordeel gehad... ze hebben daarmee het raam opengezet naar het westen... en um, ze hebben vanaf de jaren uh, negentig... Bijzon, een bijzonder gunstig uh, oliecontract kunnen sluiten... onder andere met BP... Uh, British Petrol, um, dus ja, ze zijn enorm, het heeft hun geen windeieren gelegd. Nee. De mensen in Azerbeidzjan uh, hebben dus nu vier keer uh, gewisseld van alfabet. Zou er een vijfde keer aankomen, denkt u? Nou, uh, ik verwacht dat niet onmiddellijk, zeker niet een herinvoering van het Cyrillisch. Een eventueel nachtmerrieachtig scenario wat denkbaar zou kunnen zijn. is: De huidige overheid heeft geen enkele legitimiteit bij de bevolking... En, uh, er is, het is een soort, ja, marionettenregime van Amerika. En er is een enorme zelfverrijking bij een kleine elite. En er, en ja, 80% van de bevolking leeft in zeer uh, armzalige omstandigheden. Het zou bijvoorbeeld denkbaar zijn dat er een revolutie zou kunnen komen, zoals dat in de, in, in eind jaren zeventig in Iran het geval was. Uh, want je ziet ook veel pogingen vanuit de, um, fundamentalistische moslimwereld om op die manier invloed te hebben bij de arme onderlaag van de bevolking. Ja, en dan zou het bijvoorbeeld niet helemaal ondenkbaar zijn... Nee. dat er weer een Arabisch alfabet zou komen. Maar, maar ja, goed, dat, dat blijft dus inderdaad speculeren. U gaat er ja. weer heen uh, september, oktober. Hou het voor ons in de gaten ja, vooral. zal ik doen. En als het verandert, dan, uh, dan horen we het. Is goed. <laughs> Oké, okay. dank u wel voor okay, nu. Oké, dank u wel. Het Radio Dagboek. Deze week met Peter Blok... ...die aan het eind van de week een soort première heeft van de ingebeelde zieken van Mouillère... Dus in Utrecht. Dus deze week is het erg druk, draai repeteren. Aan het eind van de week dan speelt Peter Blok dus in Utrecht. Deze morgen had hij dan nog alle tijd om even te sporten in het Amsterdamse Bos. Ja, ik sta nu in het Amsterdamse Bos. er nog niet in op de parkeerplaats en ik ga zo meteen uh, anderhalf uur lopen, hardlopen. Omdat ik... Uh heel graag de Damte Damloop wil doen. Waarvan ik niet eens weet of het wel zal kunnen. Want ik ga ook nog de verbouwing draaien. Een film die eraan komt. En misschien is het wel een draaidag. Maar als dat niet lukt, dan ga ik de Hoge Veluwe loop doen in oktober. Waarvan ik ook weer niet kan uh, zeggen dat het zeker is. Omdat ik niet kan reserveren. Want ik weet niet of ik misschien moet filmen. Maar ja, ik ga toch maar vast trainen. En dan ga ik nu... het hele programma aflopen. Nu ga ik naar de... training mode... Next training, ja, lose weight, nee, ook ook een leuk bijverschijnsel, maar cardio training, anderhalf uur, niveau drie, dan ga ik op start drukken en dan zijn we vertrokken, drie, twee, één, we gaan. het Amsterdamse Bos in. Ik hoop toch wel op een kilometer of nou, 13 naar te komen vandaag. Dan ken ik het Amsterdamse Bos niet goed genoeg. Dus ik doe maar wat. Misschien worden het 20 kilometer, maar dan uh, wandel ik de rest. Normaal gesproken loop ik eigenlijk op de sportschool. Zeker met dit soort zomers. Omdat ik het ook nog pas sinds een paar vier maanden doe... Heb ik er helemaal geen routine in of het buiten nou lekkerder is of niet? Dit is wel heel erg leuk. Zo in het bos En collega's, hè. goedemorgen. Ik ben nou uh, 51. En ik heb de mazzel dat ik een goed lijf heb. Het mankeert ook wel het een en ander. Maar... Dus ik vind het wel. eigenlijk. schande voor woorden. Als ik het zo zou laten versloffen dat ik uit zou zakken of te lui zou worden. Aan komen aan. Aan toen ik uh, Augustus Oklahoma speelde, maar dus, dat komt dit najaar ook weer terug, toen ging ik overdag in therapie draaien. En de beide producties waren behoorlijk intensief. Dus toen dacht ik, ja als ik overdag aan het draaien ben, dan door moet aan de Schouwburg s'nachts heel laat naar bed de volgende dag weer draaien... dan moet ik wel een beetje in goede conditie zijn. Dus laat ik beginnen met stoppen met drinken. Ja, en als ik dat doe, dan uh, snoep ik eigenlijk ook niet. En dan gaat het trainen wat beter. Dus toen was ik na uh, drie weken was ik bijna vijf kilo lichter. Toen dacht ik, oh, helemaal niet vervelend. En dat ben ik blijven doen. Toen ik uh, dacht van ik stop ermee met het drinken, dat is vast heel goed. Toen dacht ik wel, nou dan ga ik mezelf een beetje tegenkomen. Want je denkt natuurlijk al snel dat het wel meevalt. En uh, de routine biertjes of wijntjes die zijn er altijd meer dan je denkt. Maar het viel me alles mee. Ik ben wel ongeveer het meer aan thee opgedronken inmiddels. Even kijken. Oh, nou was ik het te snel. De eerste week is het uh, gek. Ben je eigenlijk alleen maar ontregeld als je wakker wordt. En dan uh, begint het grote genieten van de ochtend. Want je wordt wakker en je denkt zo, dat is lang geleden zeg. Dat ik wakker werd en dacht ik ben uitgerust en ik kan opstaan. Dus uh, ik hoop het nog lang vol te houden. Het radiodagboek van Peter Blok was dat, gemaakt door Pieter Wrims. U kunt het terugluisteren via lunch.ncv.nl. De stelling zometeen meteen in stand.nl. Het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. En We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Libische minister van Binnenlandse Zaken... is met een aantal familieleden in Cairo aangekomen. Dat meldde bronnen op de luchthaven van de Egyptische hoofdstad. Nasser Mabroek zei dat hij als toerist in Egypte is... maar ga geruchten dat hij de steun aan de Libische leider Gaddafi heeft opgezegd. Nasser Mabroek zou daarmee de tweede minister van Binnenlandse Zaken zijn... die Gaddafi de rug heeft toegekeerd. Onderwijsminister Van Bijstenveld staat niet afwijzend tegenover... gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Wel wil ze er eerst grondig onderzoek naar laten doen. Voorzitter Kuiper van de Raad van Christelijke Scholen heeft voorgesteld... om te experimenteren met aparte jongens- en meisjesklassen voor bepaalde vakken. Gedachte erachter is dat de hersenen van jongens en meisjes zich verschillend ontwikkelen... en dat meisjes daarbij twee jaar voorlopen. En de leden van de vakbond FNV-bondgenoten hebben het pensioenakkoord... tussen het kabinet, werkgevers en vakcentrales verworpen. 96 procent van de leden die hun stem uitbrachten heeft het akkoord afgewezen. De opkomst was 23 procent. Minister Kamp zegt dat hij het oordeel van de FNV als geheel afwacht. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Jongens en meisjes zijn verschillend, dat is niks nieuws. Maar moeten we die verschillen ook in ons onderwijs laten doorklinken? Uit onderzoek blijkt dat er duidelijke verschillen zijn... in de ontwikkeling van de hersenen van jongens en die van meisjes. En die verschillen zijn het grootst in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Dat is de middelbare schoolleeftijd dus. Jongens lopen in de ontwikkeling twee jaar achter op meisjes. En vooral met die jongens gaat het niet goed op school. In 2009 al maakte het tv-programma Netwerk er een uitzending over. Daar zit ik dus met... Vier, vijf jongens en de rest zijn vijftien meiden of zo. Die meiden halen veel hoger dan de al die halen negen en tien. De spanningsboog bij jongens is vaak wat korter. Ze kunnen het wel leren, maar dat moet je doen. Dat werd vroeger als het ware door een tamelijk gestructureerd onderwijs ondervangen. Nu zie je dat het onderwijs zo gebaseerd is op de zelfwerkzaamheid van studenten. Maar lange termijn plannen zijn die meiden gewoon beter in. Je hoorde gedagstrijdskundige Lauk Woltering... die zich ernstige zorgen maakt over de jongens in het onderwijs. En dat zou een stuk beter kunnen worden... als je die jongens bij de meisjes weghaalt. Tenminste, dat vindt mijn gast van vandaag, Wim Kuiper. U hoorde zijn naam net ook al vallen in het nieuws voorzitter van de besturenraad en de belangen van 2200 christelijke scholen. Welkom, meneer Kuiper. Uh, we beginnen altijd standpunt.nl met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee opzetten. En dan, zeggen we, dan komen we zometeen uitgebreid te, te praten over onze stelling. Hier zijn die keuzes dus. Meisjes zijn slimmer dan jongens. Nee. Door jongens en meisjes te scheiden worden de leerprestaties van beide beter. Ja. We moeten traditioneler worden in het onderwijs. Nee. Ook niet. En dan de stelling. En daar mag u als luisteraar natuurlijk ook op reageren. Het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. Bent u daarmee ons eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag bellen 0800 1101. Dat is een gratis nummer. Dus 0800 1101. U kunt, uh, mailen via, nee, u kunt uw mening op de site kenbaar maken. www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. En meneer Kuijper, ik leg die stelling ook aan u voor. en ben benieuwd wat u erop zegt. Het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. Ja, dat lijkt mij verstandig. <laughs> uh, ik denk dat het goed is om uh, daarmee te experimenteren in Nederland. Dat gebeurt ook al in andere landen. Maar je ziet inderdaad hele grote verschillen tussen jongens en meisjes. Uh, ze, ze leren anders. Uh, ze zijn anders gemotiveerd. En ze zijn ook in andere dingen goed en slecht. En er zijn ook echt ontwikkelingsverschillen. Hè. U noemde dat ongeveer twee jaar uh, verschil. Nou, dat is vrij fors. En we zetten wel leerlingen van dezelfde leeftijd in één klas. Dat vinden we allemaal heel logisch en normaal. Maar dit is toch ook echt wel een punt. Ja. U um, hebt het net ook gehoord in het nieuws. Hein? Minister van Bijsterveld. Die zegt van nou, uh, laat, maar, laat maar eens kijken. Die zegt niet op voorhand. Nou, dat kan helemaal niet. Nee, dat uh, vond ik ook uh, erg goed van haar. Dat ze er zo op reageert. Um, want het is een serieus probleem. Er is toch sprake in Nederland van onderpresteren van jongens. En uh, wij selecteren heel vroeg op school... Uh, dus al met 13, 14 uh, is al duidelijk ongeveer uh, waar je terecht komt later. En uh, juist in die leeftijd hebben jongens dus uh, toch wel problemen met zoals we het nu organiseren. Uh, dus dat onderzoek moet er komen. En uh, er is ook kritiek op. Hè? Uh, dus niet iedereen is even blij mee. Nou, laten we het allemaal maar een beetje doorlopen. Um, Eerst nog even terug naar de basis. Hoe, hoe bent u hier nou op dit, op dit plan gestuurd? Zeg maar? Nou, eigenlijk, uh, soms gaan dingen heel simpel. Ik ben in Amerika geweest. Uh, we hebben daar scholen bezocht. En daar liep ik het tegen aan dat er uh, ja, ook echt veel geëxperimenteerd werd... met het scheiden van jongens en meisjes bij bepaalde lessen, bepaalde klassen... Uh, gedurende een paar maanden. En dat ze daar hele goede ervaringen mee uh, op deden. Dus de leerlingen vonden het leuk. De ouders vinden het ook mooi. En die docenten, ja, dat is ook weer heel interessant. Want er zijn dus vrouwelijke docenten die heel goed voor jongens... Kunt zetten en mannelijke docenten die heel goed voor uh, voor klassen kunt zetten, Dus die mannen doen de wiskunde en die vrouwen doen de taal. <laughs> ja, nou ja, het, het, het, het zit hem in uh, een manier van aanpak, het zit hem in ook wel dingen als uh, structureer je heel erg of laat je heel veel vrijheid, heel veel ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uh, maar ook natuurlijk bij wiskunde zie je echt grote verschillen. Ja, wat voor lesstof bied je aan, wat voor wat voor type opdrachten? En daar uh, zie je echt grote verschillen tussen meisjes en jongens ja. ook bij taal. Ja, even voor de goede want um, de, de, de stelling staat al de hele ochtend op onze site... en ik zie al wat reacties, want daaronder kunnen mensen ook met elkaar in debat... en, en, en mensen zijn bang dat het alleen maar jongens- en meisjesscholen oplevert uiteindelijk. Nou, ik merk inderdaad wel dat we echt een snaar geraakt hebben met het thema... want uh, het loopt uh, inderdaad vol met reacties. Um, en heel veel negatieve reacties, ook meer in de zin van... ja, verschillen tussen jongens en meisjes, uh, daar moet je niet te veel op inspelen. Eigenlijk het soort gelijkheidsdenken... wat we natuurlijk jarenlang uh, hier in ons land uh, hebben gekoesterd is dus ook heel mooi. Maar... Mensen vinden het toch wel moeilijk, het idee van... ja, die verschillen zijn er en speel er dan ook op in. En doe ook eens aparte klassen, aparte lessen voor jongens... en aparte ja. voor meisjes. Maar voor, voor de goede orde, u, u pleit niet voor alleen maar meisjesscholen... of jongenscholen. Nee, kijk, uh, er zijn natuurlijk ook voordelen aan de gemengde scholen... zoals we die uh, al sinds de jaren zestig eigenlijk uh, algemeen hebben. Uh, jongens kunnen zich ook optrekken aan meisjes... maar het is natuurlijk ook voor beide kanten heel belangrijk... die ontwikkeling van met elkaar omgaan. Dus het gaat ook niet om een uh, strikte scheiding... Uh, uh, of weer terug, naar, terug in de tijd. Het gaat gewoon om een uh, experiment met een aantal lessen. En ja, de verschillen tussen jongens en meisjes... daar moeten we gewoon onze ogen niet voor sluiten. En wat eruit voortkomt is met name dat jongens uh, onderpresteren. En dat is hmm. wel raar, want we hebben natuurlijk lange tijd gehad... dat meisjes achterliepen, maar die achterstand is helemaal ingehaald. Ja. Nee, maar goed, meisjes, mensen hebben in het hoofd bijvoorbeeld die Engelse korscholen, waar je, dus, waar je echt, soms alleen maar jongens of alleen maar meisjes hebt. Die jongens die worden daar tot hun 18 of zo weggestopt... en die komen ineens in de wereld. En daar zijn ook nog ineens meisjes die te blijken te bestaan. Ja, dat leidt tot allerlei problemen. Dat is niet wat u wilt. Nee, uh, dat past ook niet in, uh, in ons systeem. Dat past niet in ons denken. En bovendien zijn er ook heel veel voordelen te bedenken van gemengde scholen. Uh, hoewel die, die uh, gescheiden scholen, die zullen ook niet allemaal uh, problemen hebben of zo. Dat zal niet allemaal slecht zijn. Maar in Nederland moet je dat niet meer willen introduceren. Dus je moet het echt uh, toespitsen op een aantal lessen. En dan ja, met name wiskundetaal, daar zitten toch wel hele grote ja. verschillen. Zijn er nog meer vakken eigenlijk waar het ook zou, uh, zou werken? Nou, ik, ik denk dat dat wel het belangrijkste is is dat je, eh, ook omdat je het toch een beetje beperkt moet houden... dat je echt moet richten op die vakken waar heel duidelijk grote verschillen zitten. Dus bijvoorbeeld ook de, de, de, ja, de achterstand van jongens in de sfeer van taal. Ja, daar moet je toch echt op apart kunnen inspelen. Um, is het nou zo, want kijk, je hebt natuurlijk altijd... bedoel, het ene meisje uh, is toch ook weer anders dan het andere meisje. Ook, ook qua wiskunde, uh, of uh, qua taal aanleggen. En de ene jongen is anders dan uh, de ander weer met qua... Dus bedoel, is het toch niet zo dat dat alles bij elkaar toch één groot gemiddelde oplevert... en dat je dan dus gewoon een gemene klas moet houden? Ja, het is, het is werken met gemiddelde, uh, maar... Ja, er zijn toch wel heel veel aanwijzingen. En er is heel veel onderzoek ook naar hersenontwikkeling gedaan de afgelopen jaren. Waardoor je toch kunt zeggen: van ja, de gemiddelde verschillen zijn zo groot. dat het verstandig is om naar die twee groepen ook apart te kijken. En inderdaad, um, je, je, je moet ook dat gemengde systeem al overeind houden. Want er zitten heel veel jongens en meisjes. ja, ook, ook op de beide uitersten. Hè? Dus het gaat ook echt uh, in die zin niet om alles op de schop. maar wel gewoon heel gericht nadenken: hoe kunnen wij op onze school inspelen hmm. op die grote verschillen? Ik hoorde vanmorgen ook iemand zeggen die zei: ja, ik, ik vind Vindt dit eigenlijk niet zo'n goed idee. Uh, wel, wel een goed idee om, laten we zeggen, op, op dezelfde niveau les te geven. Dus je hebt goede meisjes en je goede jongens, en die zet je juist bij elkaar. Die zijn goed in wiskunde, die hoeven zich dan niet. Uh nou ja, die hoeft niet te wachten op die achterblijvers. En, en nou, voor, voor taal geldt eigenlijk hetzelfde. De mensen die daar gewoon goed in zijn, jongens en meisjes... zet je bij elkaar. Ja, dat doen we heel erg in Nederland. En dat leidt er ook toe dat uh, kinderen heel snel uh, worden geselecteerd en ingedeeld. En dat is juist voor jongens. Die scoren dan uh, wat minder. Omdat ze ook bijvoorbeeld wat minder gemotiveerd zijn. Ook wat minder uitgedaagd uh, worden. Dat is ook van belang. Hè. Hoe, hoe, hoe word je uitgedaagd? Dat is bij meisjes en jongens ook verschillend. Ja, en daardoor, als je dat gewoon zou doen... dan krijg je dus dat jongens nog meer... Tussen Schip vallen. Dus um, ik denk dat het um, ook goed is, bijvoorbeeld voor meisjes... als ze heel goed zijn in talen, dat ze uh, ja ook een tandje sneller kunnen... als ze onder elkaar zijn, bij wijze van spreken. Dat ze ook niet geremd worden door, door jongens die daar wat minder goed in zijn. En andersom. Dus het kan juist ook voor uh, de prestaties van beide heel erg uh, gezond zijn. Um, ja, wat, mensen zijn er ook bang voor eventuele volgende stap. Wat gaan we dan vervolgens nog scheiden? Allochtoon, uh, niet allochtoon, uh, weet ik veel. Uh, van een bepaald milieu uh, wel uh, in de klas. Mensen uit de arme wijken niet. Ja, nou ik, ik denk dat je sowieso moet differentiëren in het onderwijs. Dat je heel erg goed moet opletten eh, om, om je, je onderwijs echt toe te spitsen op de verschillende groepen die je aantreft. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor groepen met een andere taalachtergrond eh, dan Nederlands. Dat gebeurt ook in het onderwijs volop. En het gaat dus niet om, om, om kleur, het gaat natuurlijk niet om eh, geslacht op zich. Maar het gaat erom dat je je onderwijs afstemt op de verschillende groepen die je aantreft. En ja, al die angsten en zorgen... en uh, het wordt meteen helemaal uitvergroot en, en versterkt. Dat is zonde. Je moet gewoon de creativiteit... rondom dit soort van vernieuwingen moet je volop toelaten op scholen. Ja. Nou ja, mensen reageren ik altijd. Iemand vermoedt er ook een christelijke gedachte achter... omdat het vanuit uw koken komt. Is dat zo? Nou ja, ik kan me die vraag voorstellen. Uh, in die zin zit er een christelijke gedachte achter... dat ik vind dat, dat we talenten van elk kind volop moeten benutten. Dat vind ik een hele christelijke gedachte. En ik maak mij dus heel veel zorgen over het onderpresteren van jongens. Dat is de achtergrond. Ja. Maar uh, de gedachte van jongens en meisjes scheiden... dat is natuurlijk... ik zou ook niet weten waarom dat een christelijk gedachte zou zijn. Maar dat, uh, dat speelt niet uh, hierin. Het gaat mij puur om het beter presteren eigenlijk van beide. En van jongens en van meisjes. Ja. Uh, want mensen komen natuurlijk gelijk met voorbeelden... Hè? Uh, hier uh, zegt iemand van uh, mijn buurmeesters is om het treintjes uh, puur technisch aangelegd. Uh, dus ja, daar gaat het dan weer niet op. Maar goed, dat is die uitzondering natuurlijk weer van die bekende regel. Nou, dat is, kijk, dat is het lastige in onderwijs sowieso. Uh, kijk, we doen ook kinderen van dezelfde leeftijd in één klas. Terwijl we weten dat er natuurlijk ook tussen leeftijdgenoten enorme verschillen zijn. Ja, je kan niet eindeloos alles differentiëren, maar dit is wel een hele voor de hand liggende. De verschillen tussen jongens en meisjes, dat is... Ja, alleen maar sterker, duidelijker geworden door uh, recente onderzoeken. Ja, hier moet je echt iets mee. Dit kan je ja. niet laten liggen. U bent ermee naar voren gekomen in, in trouw vanochtend. Maar ik neem maar dat u dat idee vast wel eens ergens anders ook al hebt laten slingeren. Wat, hoe wordt er over het algemeen gereageerd in, in de onderwijswereld? Nou, ik, wat ik merk is dat men er toch voor terugschrikt. Uh, het, het, het past kennelijk niet zo in onze Nederlandse manier van denken. Dat, zo verklaar ik dat maar. Want in Engeland, in uh, Amerika, Australië bijvoorbeeld... Uh, is het heel normaal om met dit thema aan de slag te gaan. En ook om dit soort gescheiden lessen uh, te doen. Wij vinden het moeilijk. Ik, ik merk ook dat we, nou ja, de reacties zo op, uh, op het interview vanochtend... zijn best wel heftig. Er wordt toch wel een snaar geraakt. Uh, op een of andere manier is, is het bijna een soort taboe... om het te hebben over verschillen tussen jongeren meisjes. Hoe kan dat? Ik kan het ja, een beetje verklaren uit het verleden. We hebben natuurlijk ook lang een achterstand van meisjes gehad. En uh, daar is toch wel veel uh, beleid op geweest. En nu ontstaat er ook wel, dat zie ik ook wel een beetje in de reacties... het beeld van, ja, nou zijn die meisjes eindelijk zover. Dat moeten we dus mooi vinden, dus laat maar zitten zo. En dat nu de jongens een probleem hebben, ja, het zal wel. Hè? Dus ik bedoel, ik, ik, ik vind toch dat er um, ja, wat lichtvaardig over, uh, overheen wordt gelopen. En ja, alsof, alsof die gelijkheid zo enorm zwaar wordt aangezet in dat onderwijs of in onze Nederlandse samenleving... dat we dit niet zouden aandurven. Uh, uh, ik vroeg aan het begin ook, hè, want het, het klinkt een beetje terug naar vroeger. Ter, terug naar de traditie. We uh, Moeten traditioneler worden in het onderwijs? En toen zei u toch heel ferm nee. Nee. Ik vind ook niet dat je uh, kunt zeggen dat dit terug in de tijd is. Uh, er zit altijd een mix in het onderwijs van... bijvoorbeeld meer gestructureerd werken... en meer zelfstandig werken. Uh, het ene kind kan daar wat beter mee omgaan dan het andere kind. En in zijn algemeenheid, jongens in een bepaalde fase... kunnen wat minder goed omgaan... met heel veel zelfstandigheid, met heel veel werken... in groepjes en projecten. Nou, en Dat is natuurlijk een onderwijsvernieuwing... die we op zich hebben ingevoerd. Die pakt niet zo goed uit voor jongens. Maar ik vind ook niet per se dat je ja, het, het, het thema... gescheiden klassen als, als iets traditioneels kunt zien. Het is een tegendeel. Het is eigenlijk heel voor. Het strevend om ja, toch weer nieuwe dingen te bedenken, nieuwe concepten, nieuwe werkwijzen, nieuwe uh, ja. aanbieding van lesstof. En u zei dat komt eigenlijk ook uit de nieuwe wereld, daar hebt u het gezien in Amerika. Ja. En, en daar hebben ze ook echt goede resultaten. Ja, uh, het is alleen het punt, je kan nooit zomaar resultaten uit het ene land overhevelen naar het andere. Dus daarom pleit ik er ook echt voor om het in Nederland gewoon eens een keer te gaan proberen. En dan kun je pas echt zien hoe het werkt. Maar het ligt zo voor de hand. Um, het is zo vanzelfsprekend dat je, dat je verwacht dat hier goede resultaten zijn. Er zijn ook ja, docenten waarvan je, hè, zo zou je het ook moeten doen... kunt zeggen van nou, deze mevrouw of meneer kan heel goed met een jongensklas... of heel goed met een meisjesklas. Het heeft ook niet met het geslacht van de docent te maken. Dat is ook heel interessant. Um, Scholierenorganisatie Lax heeft gereageerd. Ziet weinig heil in het plan om jongens en meisjes gescheiden les te geven. Er is al genoeg variatie, zeggen zij. En ook verandert volgens de scholieren op dit moment al heel veel in het onderwijs. En dan moeten ze dit er ook nog eens een keer bij hebben. Ja, dat dat vind ik altijd het makkelijkste argument. Dat zullen ook veel docenten zeggen en schoolleiders. We hebben het al zo druk, het is allemaal al zo moeilijk. Um, ja. Maar er is gewoon toch ook echt een probleem met onderpresteren van jongens. En uh, ja, we kunnen daar niet zomaar, vind ik, aan voorbij... onder het motto, we hebben het al zo druk. En ik zou eigenlijk gedacht hebben dat scholieren uh, hier wat positiever op reageren. Want ja, uh, het, het kan alleen maar goed zijn als er meer aandacht komt... voor de specifieke uh, leerstijlen en the thematiek, problematiek van jongens en van meisjes. Ja, we nou ja, als gezegd, daar hebben we mee begonnen. Uh, het zat ook in het nieuws dat het ministerie van Onderwijs heeft laten weten... dat een experiment waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen jongens... En mogelijk is. Uh, maar uh, er mag niet uh, sprake zijn van uitsluiting. Maar dat hebt u ook uitgelegd. Dat is niet de bedoeling. Nou ja, kijk, sowieso... Ik verwacht eerlijk gezegd ook niet zo heel veel van Den Haag op dit vlak. Er moeten gewoon scholen komen die zeggen... wij pakken dit op. En dan is het denk ik heel goed mogelijk. En ongetwijfeld zal Den Haag uh, het onder een vergrootglas leggen. Gaat het allemaal wel goed. Maar we moeten hier niet zo uh, uh, angstvallig mee omgaan. We moeten gewoon kijken naar manieren om... Het, het probleem is ernstig genoeg, het onderpresteren van jongens, om dit gewoon serieus aan te pakken. En Van Bijseveld, de minister wil daar ook onderzoek naar laten doen, wat daar de oorzaken precies van zijn. Is dat goed? Ja, op zich vind ik het zeker positief dat zij uh, hier oog voor heeft en dat ze ook uh, ja, in die zin positief staat tegen, ten opzichte van onderzoek. Um, dat is ook wel eerder gebleken. Er is ook in de Tweede Kamer wel aandacht geweest voor, de, voor deze thematiek. Um, maar er gebeurt gewoon nog te weinig. Dus het was voor mij toch wel zoiets van, kom op, uh, uh, begin schooljaar hebben het er met elkaar over in die docentenkamer. Hoe gaan we hiermee om op school? En uh, pak dit ge gewoon nou eens echt op. Ja. Um, u zei al, er wordt veel gereageerd naar aanleiding van vanochtend. Maar intussen bent u ook in, in, in, in ieder geval bij Jub op de Radio 1 ook een paar keer aan, aan het woord geweest. Uh, geschrokken ook van de reacties? Ja, nou, het, dat is ook wel zo. Je krijgt ook wel hele rare reacties. Maar goed, zo uh, werkt de samenleving. Uh, er wordt inderdaad heel erg op, op soms echt vervelende manier de link gelegd naar het feit dat wij een christelijke organisatie zijn. Uh, er worden suggesties inderdaad uh, opgeroepen die, uh, nou ja, die echt nergens op slaan als je het bericht goed leest. En ik, nou, ik haal een beetje mijn schouder erover op. Maar uh, ja, soms sta je ook wel verbaasd wat je Ik, hoort. ik, ik zie hier nog eentje voorbij komen die ze, iemand zegt... het positief is dat meisjes in ieder geval wel naar school mogen. <lacht> ja, dat soort uh, opmerkingen. <lacht> ja. Goed, nou, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Want uh, die zijn mondig genoeg om uh, hun mening te geven. U, u zit hier bij mij, dus u kunt uh, meeluisteren. En uh, ik kom ze graag bij u terug om die reacties uh, zo meteen even door te nemen. Uh, de stelling luidt dus... Uh, het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. En ik ga nog een keer verversen. Want er wordt ook bij ons veel gereageerd. Bijna 1200 mensen intussen. 31% is het eens met de stelling. 69% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg hem maar, mevrouw. Ja, goedemiddag. Nou, ik, ik heb de stelling gehoord. Um, ik ben het er niet mee eens. En um, Ik ben het er niet mee eens omdat uh, ik denk dat het goed is als jongens en meisjes... tijdens het hele leerproces gewoon van elkaar leren. En ik, ik, uh, ik ben geen pedagoog, maar ik denk wel dat uh, uh, kinderen gewoon en mensen gewoon uh, mannelijke, vrouwelijke kwaliteit in zich hebben, om het zo maar even te noemen. En dat beide moet je ontwikkelen. Ja. Maar ik begrijp het ook niet, want uh, ik heb wel eens uh, gelezen dat in, bijvoorbeeld in, in Zweden, dat de meisjes daar weer veel beter presteren in wiskunde in vergelijking met de meisjes in Nederland. Dus dat, dat ja, dat... dat dat het ja. schijnt ook weer te maken te hebben dat, dat die cultuur daar, die onderwijscultuur en die samenleving is daar gewoon ja. gelijkwaardiger. Ja. U, u, vindt het, uh, een, t, u vindt het toch een vorm van ongelijkwaardigheid als we dat uit elkaar zouden gaan halen? Nou, ongelijkwaardigheid, um, kijk, je moet met elkaar leren... Samenleven. Kijk, het begint natuurlijk op de kleuterschool. Okay. Leren ja, maar goed, u ja? hebt het meneer Kuiper ook horen vertellen. Het is niet de bedoeling om gewoon puur aparte meisjes en jongensscholen te maken. Ja. Maar bepaalde vakken, bijvoorbeeld wiskunde en taal, zouden dan met, met, met, met de eigen seks worden ja, gegeven. ik weet het niet hoor. Nou, u, u bent er niet voor, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag ik ben het dus heel erg eens met de spreker en ook met de minister dat uh, er uh, verschil moet gemaakt worden tussen jongens en meisjes. Ik ben het niet in het onderwijs, en vooral in het basisonderwijs moet dat gebeuren, al, uh, al zo jong mogelijk. Ik ben het niet ermee eens dat dat verschil zich manifesteert tussen twaalf 12 en het 16. Dat manifesteert zich al veel eerder in de hersenen. Ik ben zo'n dus gezondheidswetenschapper. En uh, wat die onderzoeken betreft zou ik de minister willen aanraden om niet alleen onderzoek te doen naar hoe het in elkaar zit, maar vooral uh, pilots te doen naar wat werkt. En ik zou dan niet alleen groepen uh, delen in het geslacht, maar ook in de competentie. Uh, een voorbeeld daarvan is dat uh, wij heel veel uh, potentieel in het onderwijs nu weggooien uh, bij alle allochtonen. Ik heb zelf uh, een Marokkaans gezin geadopteerd en daar bijlaagstaan aan gegeven. En die zijn schrik niet, vier kinderen van het VMBO-K -K naar het VWO uh, gegaan. Kijk aan. Als ik u tien Arabische sommen voorleg... dan moet u mij eens vertellen hoeveel Arabische sommen u goed hebt. Oh, nou, ik denk dat ik er in één goed heb. En dat is dus... Bij die kinderen bleken dus ontzettend goed in wiskunde te zijn allemaal. Oh. En ook in taal. En daarnaast zou ik de jongens willen aanraden... Alle jongens op de basisschool al, uh, en de ouders vanaf het tweede uh, of het eerste jaar heel veel voorlezen. En die jongens moeten hele moeilijke boeken gaan lezen, zo vroeg mogelijk. Taal, taal, taal. Maar ja, dat geldt ja. dus in, in nou. veel dubbel versterkte mate voor de allochtonen. Dus je moet niet alleen uh, geslacht, die pilots moet je niet alleen doen indelen naar geslacht, maar ook naar competentie. Ja, goed, dank u wel. De minister heeft meegeluisterd. die moet dat onderzoek nog helemaal gaan opzetten. Wie weet kan ze u eens bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een onzinnige stelling lijkt me. En waarom? Onderwijs moet als doel hebben dat je het beste in de kinderen naar boven haalt. En daarbij past niet bevestigen waar een kind goed in is... maar in eerste instantie waar ze niet goed in is, bijspijkeren. Waar ze goed in zijn, redden ze zichzelf wel. En daarvoor, voor die andere dingen, hebben we onderwijzers en docenten die we daarvoor scholen. Ja. Daarnaast vind ik het voorstel van de bestuursraad dat hij vooroordelen bevestigt en anti emancipatoraat is. En dat is heel iets anders dan het gelijkheidsdenken... waar meneer Kuiper het over heeft. Ja. Het bevestigt de typisch vrouwelijke eigenschappen... en typisch mannelijke eigenschappen. Meisjes zijn alfa, jongens zijn beta. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik ben eigenlijk wel een voorstander om het eens dus te proberen. Ik heb zelfs jaren lesgegeven in het verleden aan meisjesonderwijs. En dat vond ik uh, heel geweldig... Later kwamen daar jongens bij en die gingen dus ook een stoer gedrag vertonen. Dus ik denk dan, uh, voor bepaalde vakken, uh, probeer het eens. Dus. U ziet dat wel gebeuren, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Ik uh, ben het eens met de stelling. Zij het, het moet niet worden afgedwongen, maar het is zeker de moeite waard om het te proberen. En wel vanwege de volgende reden. En ik wil ook eigenlijk iets zeggen aan de een aantal mensen die er zo op tegen zijn. Kijk, we hebben sinds de jaren zestig met de mammoetwet van Kals en Vondeling... is er in het onderwijs een steeds voortdurende eenheidsworstgedachte gekomen. Het gaat dat iedereen moet hetzelfde op dezelfde manier zijn... iedereen moet onder één noemen vallen. Ik denk dat het een absoluut feit is, wat niemand kan ontkennen... dat meisjes en vrouwen anders in elkaar zitten dan mannen, dan jongens en mannen. En, en het gaat erom om die eigenheid juist te gaan ontwikkelen... Meisjes en, mannen, meisjes en vrouwen moeten niet worden als mannen en omgekeerd ook niet. Het gaat erom dat ze langs hun eigen weg zich dat, het beste kunnen ontwikkelen. Ik moet ook dan één opmerking zeggen, met alle respect, dat een van de heren voor mij, ik kan het niet meer, verder meer dan oneens zijn met hem dan ik ben, die zei dat je moet juist de zwakke punten bij spijkeren. Nee. Je moet juist de talenten waar ze goed in zijn, verder ontwikkelen. Ja. Maar en zou je zelf... zou je dan niet gewoon moeten zeggen gewoon iedereen die heel goed in wiskunde is, want er zijn ook natuurlijk ook jongens die die, die, die, die, die zet je bij elkaar. En iedereen die goed is bij taal, die zet je bij elkaar. En, en je laat het niet via de scheidslijnen van een jongen en meisje lopen. Nou, ik zeg ik, ik. het punt is. Ik heb het over scheidslijnen naar ontwikkeling en naar eigenheid. En ik heb ook net gezegd, en nou daar blijf ik ook bij, je moet het niet afdwingen. Maar een van de lijnen van die scheidslijnen is wel het mannelijke en het vrouwelijke. Daarom zeg ik, en het zou heel goed zijn, dat er ook de mogelijkheid wordt geschapen... eventueel als experiment in het begin, maar ja. niet afgedwongen... Nee. dat of voor scholen en apart voor meisjes en apart voor jongens. Ja, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik wil graag reageren. Ik ben het er totaal niet mee eens. En niet uh, omdat ik het uh, er niet over wil hebben, maar ik vind het zo vreselijk in het onderwijs worden. Ik sta zelf voor de klas. Ik ken een aantal mensen die ook het ook helemaal met mij eens zijn. U denkt, dit is alweer de volgende verandering? Hè? We hebben er al zoveel aan. Inderdaad, ja. en daar worden wij zo moe van. We ja. willen zo graag normaal lesgeven. Ja. We doen het allemaal voor de kinderen. Maar wat er omheen komt aan nieuwe zaken, u moest het eens weten. Ja. Het, je wordt er zo, maar, zo moe van. Maar mevrouw, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want een, een leraar heeft het ook niet heel makkelijk af en toe. Uh, maar toch, als, als je dit dan zo hoort. En ik bedoel, kijk of leraar er moe van wordt of niet. We uh, worden allemaal wel eens moe. Uh, het is ook zo. Als het nou beter is voor, voor beide uh, clubs, dus jongens en meisjes. Waarom zou je het dan niet doen? Nou, weet u wat het is? D dit soort dingen worden altijd geponeerd met uh, dit is beter. En dan denken ze weer dat ze het weer uitgevonden hebben. He, kijk nou naar het studiehuis. Mm -hmm. Ik weet, mijn man zit in het voortgezet onderwijs. Dat ging helemaal fout in het studiehuis. De kinderen die kwamen bij de MR en die zeiden: alsjeblieft, geef ons les. Nou, dat is één voorbeeld. Ja. Ik durf te wedden dat er heel veel scholen zijn waar ja. kinderen gewoon les willen hebben. Ja. En dan gaan we dus dit weer bedenken. Ja, ja. En dit moet weer... Duid, duidelijk, op... wat, duidelijk wat u vindt. Dank u wel voor het bellen. Standpunt.nl. goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Huti van Poppelbergen. Het is voor het eerst dat ik reageer. Dit uh, standpunt, dat, uh, dat, uh, daar ben ik het helemaal mee eens, omdat ik ook al jaren een ontwikkeling zie, bij wat die ene meneer al vooraf zei, al bij het lagere onderwijs. Dat de verschillen zo groot zijn tussen jongens en meisjes. Maar daarnaast ook een probleem. Er is geen identificatie meer voor jongens met de, met de leraren. Dus uh, ze zijn bijna allemaal vrouwen. Dus het zijn uh, heel veel processen die ook nog daarnaast spelen in de ontwikkeling bij de jongens. Ja, is het zo? Zij, ik ik moet kijken even naar kaart. Veel vrouwen in het onderwijs en te weinig mannen. Ja, met in name in het basisonderwijs ja, is ja. dat echt een heel groot verschil. Ja. Ja. Okay. En daar begint volgens mij al een groot probleem. Ja, Nou, duidelijk dat ik u dat aangeeft. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar, meneer. Ja, uh, dat is mij gevraagd om te reageren. Nou, ik ben het er mee eens dat het een goede zaak is als jongens en meisjes... in het voortgezet onderwijs uh, worden gescheiden. Dan heb ik het even over met name technisch onderwijs. Ik heb zelf uh, uh, acht jaar technisch onderwijs gevolgd. LTS en MTS. En dat was een uh, hele goede zaak dat het een gescheiden situatie was, denk ik. Staat er helemaal geen ik meisjes denk... daar? daar waren nou een enkeling, een enkeling, misschien op de hele school uh, drie of vier. Ja. Maar goed, ik ben natuurlijk uh, inmiddels geen, uh, geen 25 meer, ik ben uh, bijna 65. Ja. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Maar ja. het is wel zo dat, uh, dat de kinderen gewoon les willen hebben. Die willen een opdracht krijgen. Ik wil vandaag je de, dat je dat hoofdstuk leert. En dat moet ook overhoord worden. En ik denk dat dat uh, toch een belangrijke zaak is. Want de kinderen die hebben geen zin om uh, zelf, uh, zelf studie te doen. Want dan, dan horen ze met de pet na. Of ze denken nou dat kunnen we wel. Of uh, nou, ja. ik denk... Is de algemeenheid dat het goed is als ja. een les gegeven wordt? Ja. Dank u wel voor het bellen, meneer. Tot ziens. En ik ga snel terug naar Wim Kuiper van de besturende raad, dus eigenlijk de initiatiefnemer van dit hele verhaal. Belangen die van 2200 christelijke scholen. Nou ja, allerlei opmerkingen zijn er voorbij gekomen. Allereerst even die mevrouw, die lerares, die zei: Ik word al moe van al die regels waar we ons aan moeten houden. Ja, ontzettend jammer. Dat cynisme, dat snap ik wel. Het is veel wat er op school is afgekomen. Maar ja, je moet natuurlijk blijven toch proberen proberen uh, positieve inzet in die zin te hebben... openstaan voor uh, belangrijke ontwikkelingen. Nou, dit is wel een belangrijke nou, ontwikkeling. Er was een meneer die zei... het moet al in het basisonderwijs eigenlijk gebeuren. Ja, daar zie je natuurlijk ook zeker... die verschillen tussen meisjes en jongens. Maar um, ik denk dat het middelbare school... dan is het verschil echt heel erg groot. Dan komt het er ook op aan. Dan krijg je die selectie. Uh, dus dan gaat er ook veel mis. Uh, met name bij jongens. En uh, ik denk dat het goed is als je het op de middelbare school doet. Ja. En, en die meneer die zei van... je moet juist dus de... de, de, de de goede punten benadrukken. Er moet ook een, de, een soort competentie zijn, had je het over. Ja, mee eens. Uh, ik denk ook dat het heel stimulerend kan zijn. Bijvoorbeeld voor een groep uh, meisjes, om apart uh, zo'n taalles, zo'n vreemde taalles te doen. En dan worden ze ook in die zin niet afgeremd of ze uh, dus kunnen zich echt erop richten. Uh, en omgekeerd geldt het ook voor wiskunde, maar het geldt dus voor de zwakke en de sterke kanten. Dat je het kunt versterken door het apart te houden. Ja, want u staat dus duidelijk aan de kant van iemand die zegt is goed in. En dat moet je juist versterken. Je moet niet de zwakke broeder bij de hand nemen en hem proberen gelijk te trekken met die... Nee, het is, het is echt beide. En het gaat ook over dingen als, en dat kwam ook wel voorbij in de antwoorden... de mate waarin het onderwijs gestructureerd wordt. De mate van zelfstandigheid, zelf plannen versus heel duidelijk opdrachten geven. Nou, daar gaat het dus ook om. Het gaat ook om de houding, de werkhouding... en de manier waarop je dat in de klas organiseert. Um, ook die reacties zijn er voorbij gekomen, vooroordelen bevestigend... Ja, daar snap ik niet zoveel van. Uh, eerlijk gezegd, dat vind ik dus het, de categorie toch te angstig... en te veel vasthouden aan een soort dogmatisch gelijkheidsdenken. Uh, ik, ik hoorde gelukkig ook veel mensen die zeiden... Uh, probeer het gewoon eens. Nou, dat lijkt mij een heel verstandige houding. Ja, zijn er al scholen die zich gemeld hebben... en graag aan het experiment willen meedoen? Of? Nou, ze komen net zo'n beetje van vakantie terug. Dus, uh, <laughs> u hebt wel een goed moment ge ge u hebt goed, goed gekozen I natuurlijk. Ik, ik hoop dat uh, het in de docentenkamer... als ze allemaal terugkomen van vakantie... natuurlijk vooral ook gaat over hoe was het op vakantie... maar toch ook wel over, hé hey jongens en meisjes, wat doen wij eraan, uh, nou, dat die verschillen. Ze zijn nu allemaal weer een beetje relaxed in hun hoofd. We kunnen ze misschien iets beter over nadenken ook. Ik hoop het. Uh, maar goed, dit is, uh, de eerste winst hebt u binnen, dat vanuit Den Haag wordt gezegd... Van, uh, nou, toch maar eens even naar een kijken. Ja. Ze hebben die op voorhand van tafel geveegd. Ja, dat is positief. Uh, de discussie blijft gaande en uh, u doet daar volop aan mee. Dank voor nu in ieder geval, Wim Kuiper. Uh, van de voorzitter de uh, voorzitter van de bestuurraad uh, van uh, het christelijk onderwijs. En uh, U kunt ook op onze site blijven reageren. De hele middag, die stelling blijft daar staan. Ik ga nog maar een keer verversen. Dan hebben we echt de laatste stand van zaken voorlopig. Bijna 1300 mensen gestemd. Het is goed om jongens en meisjes apart les te geven. Eens 31 procent, oneens 69. Er valt nog wel wat te winnen. Zeker. Uh, we gaan naar de andere kant van de tafel. En zij dacht, ach, ik kom ook weer eens op de zaak. Ja, ik, maar, ik kom ook maar weer eens terug. Van vakantie. Niet naar school, maar wel ja. hier, uh, voor dit is de dag. Ja, We gaan het hebben over het afwijzen van uh, het pensioenakkoord... Uh, door MvB uh, Bondgenoten. Dat doen we met Jesse Klaver. Hij is GroenLinks-Kamerlid. Werkte bij de vakbond CNV en is jong. Dus kan van alles en nog wat zeggen over dat akkoord en het afwijzen. Een uh, uh, belangrijke oorlogsfotograaf, Teun Voeten. Zijn naam kennen we misschien niet, zijn foto's wel. Hij uh, werkt veel in uh, vergeten oorlog. En maakte ook een hele mooie reportage over uh, mensen in New York... die onder de grond leven, in buizen een paar jaar geleden. Hij is even hier, want hij woont eigenlijk meestal in het buitenland. En met Steven de Voer bespreken we de republikeinse kandidaten... voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Zijn er een heleboel inmiddels. Ja, zeker. Er is net weer in bijgekomen, toch? Ja. Of niet? Ja. Zometeen uh, na tweeën veel meer. En, uh, nog, en nog veel meer. En nog veel meer. Gewoon hier uh, de radio op één houden. Dat lijkt me het allerbeste. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.